Funknight 1 over 5. Erwin en Nigel Pelders. Nog bedankt voor de sportshow van daarnet. Drie uur lang, iedere zaterdag tussen 2 en 5. En dit is tot 7 uur langs de WM Funknight. NIGHT We Believer, Give Me the Loving was dat, dat ook een single is geweest van die LP 1983. Dit is Langzamerhand Night, tot 7 uur, tot Peter Sterrenburg. Om 5 over 5 precies. Uit de playlist is het LW5 via Skill or Be Killed. Bij de Funky. 14 over 5 Souvenir nu van Lillo Thomas. Your love's got a halt on me. Limits of Your Love uit de playlist langs van de Funk Night en om kwart voor zeven dan schakelen we met RKC en Go Ahead Eagles RKC die vandaag thuis speelt. De hele wedstrijd kun je horen hier. Het Laatste deel van langs van de Funk Night en bij Peters Platenparade. En dit is Prime Time. Give it to the beat. Don't now you the better girls? Give the beat, cause the the beat, cause the fall to the beat, cause the beat, get to the beat cause the wanna know where we're coming from? From the universe, straight on, to the, beat, the beat on Our future is a make you dance Gonna make you get up, and put you in a train 1988, uh, je kent ze ook wel van It's Raining Man Dat is een hit. 82 komt dat. Ze waren oorspronkelijk de, uh, de achtergrondzangeressen van Sylvester, en dit is Carl Anderson. Magic, got to find a way to get to you. Carl Anderson was dat. Britse funk nu van Handsight. Je small change. Vijf overal of zes hier balans gaat erbij. Funknight. En was zat zijn boogie dan? Bijna kwart voor zes hier bij The Funky. Dit komt uit de playlist Instant Funk van Instant Funk 5. Places. De standfunk blazing was uit. 12 voor 6 Langstraat FM. Funk night iedere zaterdagavond tussen 5 en 7 op Langstraat FM. De zender van De Langstraat. Souvenir zit van de Jammers. And you know that. Kroker. And you know that. Langza de Web Night Souvenir was dat. 1982. Uit de playlist is het Zink Punk... Punk You En dan hou je het nieuws. Na deel 2 van deze uitzending. Van langs uit de Web Night, aflevering 190 alweer. Het laatste half uur hebben we ook nog RKC Go Ahead Eagles rechtstreeks vanuit het Mandenmakerstadion, hier in het zonovergrote Waalwijk. Wil een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus, ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren? hop hop, naar autohopper.nl Genoeg bewegen is belangrijk, zeker in coronatijd. Want als we fit zijn, hebben we een betere weerstand. Bewegen is makkelijker dan je denkt. Ja, doe de switch. Ja, rustig maar. Ik ga bijvoorbeeld met de fiets naar de winkel in plaats van met de auto. Want meer bewegen draagt bij aan een goede weerstand. En je voelt je energieker. Doe ook de switch. Ja, dus ga voor meer gezonde tips naar doedeswitch.nl We zien je graag bij Autohopper van Amstelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Sinds vanmiddag kan er online worden gegokt bij Toto Sport en Toto Casino, de twee nieuwe spelmerken van de Nederlandse Loterij. Na een technische storing kwamen die eindelijk online, terwijl de digitale gokspellen van Holland Casino door de storing bij de kansspelautoriteit nog niet bereikbaar zijn. Hoe lang dat nog duurt is niet bekend. Holland Casino wil eerst uitgebreid gaan testen. Sinds gisteravond kon er niet online worden gegokt en het vinden van de oorzaak duurde erg lang. De organisatie van de Gouden Kalveren herkent zich niet in de vele kritiek die er wordt geuit over het nu voor het eerst uitreiken van alleen maar genderneutrale prijzen. Die zijn nu vooral naar mannelijke acteurs gegaan en daarop kwam veel commentaar, vooral van BN'ers. Zo vond presentatrice Jora Rinstra dat de organisatie zich diep mag schamen. Sommige mensen die bepalen wie de Gouden Kalveren winnen, hebben er in de afgelopen 40 jaar zelf eentje gewonnen. De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie zijn geïrriteerd over een interview... ...dat staatssecretaris Anki Broekers-Knol aan het AD heeft gegeven. Daarin zegt ze dat ons land niet is voorbereid op de komst van mogelijk honderdduizend Afghaanse vluchtelingen. Maar volgens CDA-Kamerlid Boswijk is dat aantal echt onzin en ligt het vele malen lager. CDA, ChristenUnie, maar ook de PvdA en GroenLinks zijn met name ontstemd... ...over de uitspraak van Broekers-Knol over de brain drain... ...het verlies aan kennis als Afghanen massaal vertrekken. En de Britse koningin Elizabeth helpt haar 61-jarige zoon prins Andrew... bij de misbruikzaak die in de Verenigde Staten tegen hem loopt. Volgens de Telegraph betaalt de queen alle juridische kosten voor Andrew... die zo'n 2000 dollar per uur bedragen, omgerekend ruim 1700 euro. Zijn Amerikaanse advocaten werkt voor een bedrijf dat als specialisatie heeft... om de juridische problemen van beroemdheden te laten verdwijnen. En omdat die misbruikzaak zeker maanden gaat duren, lopen de kosten flink op. Het weer, het regengebied breidt zich uit naar het oosten en de zuid tot zuidoosten wind neemt toe tot krachtig met aan de kust kans op windstoten van 75 km per uur. Het blijft rond de 14 graden. Vannacht valt er veel regen, morgenmiddag is het pas droog, dan wordt het 14 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws. In 15 seconden rozenbrand timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkens, metselwekken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen harden, eigenlijk alles waar een vakman vakband te pas komt. Kortom, rozenbrandtibbenwerken.nl. Nou ook past dat wel in 15 seconden. Mark van den Hoek Langstraat FM. Funkrai. One for the trouble. Two for the bait. Check me out at the Raptors Play. Uitzien hier speakers met Curtis Blow. Under fire was that. Dit is langzaam de Wemfunk Nights, deel 2. in Indiep Lipstick Politics. They say that men in the world. But tell me who rules the men. Cause if women ever stop loving. The world would stop. I said the world would stop. And you know that it would boy. You know you'd be a jerk for a kiss. We hebben een funknight. 10 voor 7. Minuutje of 25 hoor je wedstrijd RKC Go Ahead Eagles. Nu eerst hoor je nog Maze. Love's on the Run. To me. oh, I thought that I was cool, but it turns out I'm just a fool. We got caught in a game of love, yeah. Now you know that you're my high, low, but I can't deny she was so good to me, yeah. Love gave you place away, but in this. game, Yes, when we're all alone, baby, my heart. Van de Bakers Stadion hier in Waalwijk. Voor de wedstrijd RKC, go ahead Eagles. Funky, can you Find some way. Twee voor half zeven precies. En we zijn tot zeven uur met de Funky natuurlijk. En find someone. Langs gaan en langs gaan we Sport. Een co-productie zou je kunnen zeggen, Flin van Mok. Hoi Flin, kun je het een beetje oh, volgen? Ja. Okay. Ja, ik hoor ook muziek en ik hoor jou. Dus, uh, oké, okay, ja, ja, oké. Okay. Nu, nu is de muziek weg. <laughs> ja, dus, uh... klopt, oké. Okay. Ik zou zeggen, trap af. Ja, uh... Vandaag dus weer voetballen in Waalwijk. RKC tegen go Eagles. Een degradatiekraker. Zo kunnen we het eigenlijk ook wel noemen. Dus de vroeger te zoomen toch is het zo. go staat momenteel 14 in RKC 17. is dat wel 4 punten boven de nummer het laatste pack Die hebben 1 punt en RKC 5. En als we vandaag winnen wat er zomaar kan gebeuren tegen GoHead Eagles, dan kunnen ze ook in één keer klimmen naar plek uh, 10 is dat. Op doelstal staan ze naar boven hek, Dus dat zou. Uh, prima zijn dat het ook aan wat de verschillen klein zijn onderin vandaag wordt het er zo dadelijk in afscheid genomen van uh, oud captain van RKC, Anas Tahiri. die uh, zal net geen vol stadion uh, uh, zal geen uh, zal geen applaus krijgen van het net net geen vol stadion de korte zijde bij EE is uh, uitgekocht uh, alleen de andere zijdes uh, zijn nog een paar plekjes vrij alleen het zal er uh, zo direct vrij uitgekocht uitzien de uitvak zit uh, ook redelijk vol hij ja, staat uh, nu al klaar, uh, de stadion open uh, gaat beginnen en ik zie daar een, uh, een bordje. of het gaat... Uh, nee, eerst uh, Melle Meulisseen wordt nog uh, gehuldigd, speelde 100 wedstrijden voor RGC uh, Laat. En uh, dat komt nu eerst. Uh, dadelijk dan dus uh, uh, Tahiri. Uh, dat uh, houden jullie nog te goed van mij. Uh, het is ook de eerste keer weer in anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar, dus dat uh, het stadion weer uitgekocht uh, mag zijn. So. En tegen Coet Eagles... Uh, het zal wat, uh, is het toch voor een prima opkomst, uh, kan ik zo zeggen. En er zijn uh, ook wat stadionverboden uitgedeeld. Uh, de vorige week uh, tegen Willem II. En, uh, ik heb uh, wat begonnen om het zo te zeggen. Ik heb gehoord dat de meeste drie maanden uh, salen hebben gekregen. En uh, ze liggen nog bij de KNVB. En wellicht kan het dan of verdubbeld worden of drie maanden in elk stadion in Nederland. Uh, het is één van de twee. En, uh, okay. Dus even, af, even afwachten voor uh, die mensen. Alleen uh, die hebben zich natuurlijk uh, niet uh, behoorlijk gedragen. Dus misschien uh, is aan een stadionverbod uh, terecht. Ook nog een boete uh, van 10.000 euro voor uh, een vuil Zoé. Dat, dat moment heb ik gemist. Alleen uh, dat, uh, dat werd ook gecommuniceerd door de kanalen. En uh, daar komt uh, Tahiri aan lopen. Speelde, uh, 97 wedstrijden, net geen 100, scoorde 6 keer en uh, gaf 10 assists, dat valt uh, voor een aanvallende middenveld nog best mee, alleen uh, het is natuurlijk uh, nog enigszins plan van de club, dus uh, mooi dat ze dit uh, nog doen hier voor RGC, samen met de vak van Mosseveld uh, en de zoontje, uh, denk ik, uh, staan ze daar en uh, lopen ze nu naar het uh, fanatieke vak toe om uh, de fans te bedanken. Over uh, 10 minuten ongeveer gaan we hier aftrappen voor het duel Ergens waar ik het komt. Daar hoorde je Jimmy G en de Tech Hats and Lies. Dadelijk hoor je Frim van Molk vanuit het Mandemakers Stadion hier in Waalwijk. Eerst nog even deze. is what we play. is John Davis and Too Much. The uptown message is dit. Twaalf over half zeven. Tot 7 uur zijn we dan met de Funk en de Sport. En na 7 uur hoor je de Sport en Peters Platenparade met Peter Sterrenburg. Oh, mm -hmm. versie van joe davis en too much je hoorde die uptown express we schakelen naar het mandemakers stadion in Waalwijk flint van ook ja ik de muziek loopt wel wat langer door dus ik kan je moeilijk verstaan maar goed mijn teken was duidelijk en ik ze heeft inmiddels afgetrapt een geleden. dus we zijn precies de tijd om bij het begin van het spektakel hier op kaart direct te vallen. En kan de bal niet bij Van der Venne krijgen. Van der Venne dus terug van een blessure, net als Putter ook terug van een blessure. Dat dus zijn twee mannen die echt wel, wel fel zijn Echt extra strijdkracht leveren in de verdediging. En op het middenveld bergenzijde, daar hebben ze veel aan. Verder Kramer op de bank en Daniel's start. En het is Daniel's vanaf links en Bakari vanaf rechts, zie ik nu op kaart in de spits, want dat was vrij logisch. Bij Goethe staat Warner op goal, uitstekende goalkeeper als je het mij vraagt. Uh, Lucas Kramer, Kuipers en Itses volgende uh, verdediging Itses laatst genoemde is uh, de basisdebutant bij uh, de Eagles. Brouwers en Rommers op het middenveld en uh, Orad Mangoon, uh, Cordoba, Caratona en Potos volgende aanvallen. Dat zijn uh, lekkere namen voor de uh, commentator. Uh, ik zie een peek voor rook uit het uitval komen, alleen uh, dat uh, moet nog kunnen. gaat ik de andere kant op. En het regent, dus uh, die rook die zal niet ver komen. Of het is begonnen te regenen, dus uh, ruilerig uh, te noemen. Inmiddels fase de bal wordt onder druk gezet. Alleen uh, kan de bal naar voren schieten richting uh, opkaart. Uh, ja, opkaart dan een aanspoelpunt verin. Als uh, Kramer op de bank zit, dan uh, is er weinig keuze. De rook uh, komt nu toch wat meer op het veld op. Uh, en ik vind het toch wel redelijk, uh, redelijk leeg. Uh, als ik gehoord heb hoeveel uh, kaarten verkocht waren. Er komen nog altijd mensen binnen. Alleen voor de poorten, uh, wat ik zover kan zien staat. Ja, rechts staat nog wel flink wat, alleen hier uh, linksbij uh, is het nog redelijk leeg. Er staat ook niet helemaal veer, heel veel meer voor de hekken, dus uh, zo zal het ongeveer blijven. De korte zijde is wel uh, goed gevuld, dus dat is uh, mooi om te zien. En uh, verder uh, vind ik het uh, nog meevallen, alleen het is natuurlijk maar een uh, wedstrijd tegen Coyote Eagles. Uh, en het uh, weer is ook niet uh, al te best, uh, het is hier uh, redelijk uh, fris. bal snel genomen, alleen ja, dat was... Uh, Duidelijk geen bal die zeer lacht, dus dat vindt de scheidsrechter van vandaag Plank niet goed. De kennisrechter zijn de Koopman en Jansen en de Vargas van der Laan en de heer Ketting. Als hij niet met de bal bezit kan dan hier aan de linkerkant Butner aan spelen, heeft de tijd en ruimte. Mooi, willen E2 met de Niels aangaan, alleen daar staat Cordova in de weg en Plank springt hem gelijk aan. Dat hij dat niet nog een keer moet doen, dat hij dan anders een gele prent aan zijn boer heeft hangen. Butner gaat die vrij de vrijdraad nemen. Lang vrij veld wil ook de bal dat het precies goed ligt en uh, dat uh, Cordoba welke uh, afstand uh, gaat nemen, dat uh, is allemaal goed komen Vrij trap is zee, uh, kansrijke positie, alleen uh, jammer genoeg zit kraan op de bank, die kan er uh, zo mooi in kunnen koppen. Terwijl de geuren van de rookwolken mij nu ook uh, bereiken, dat is uh, iets minder aangenaam, maar goed, zullen ze al weg zijn. Stinkt echt naar een uh, uh, soort, soort vuurwerk, zullen we maar zeggen. Puto dus met die vrij trap hier. Alleen Dijk kan uh, Weinerhaam uh, zo vangen, toebasten, onder achter. Alleen uh, Weinerhaam, uh, zoals ik zei, de keeper, die uh, pakt die ballen makkelijk uit de lucht. Inmiddels zijn we drie minuten onderweg en staat het bij deze degradatiekraker op 0-0. Uh, Dankjewel Flynn. En dit is een souvenir. Langs Langzaam Funk Night. One way. Can I talk to you for a minute? What is it you want to talk about? What are you trying to say? Well. ...seks wat mij betreft altijd. De souvenir van One Way was dat... ...bij langs Langstraat MM... ...Funk Night. We gaan even naar Flynn van Mook. Ja, hier... ...trapvaasde de terugbeval uh, slecht uit... ...en dan moet RKC meteen verdedigen hier. Tuba kan hier een mooie tegel inzetten... ...ik val even binnen, een mooie tackle op... Uh, uh, ...wie is dat? Mangoon, uh, moet ik zeggen. Lange, lastige naam. Uiteindelijk uh, overtreding in het voordeel van uh, RKC... ...en dus kan de Buik door een vrijtrap gaan ...op eigen helft, just, uh, uh, eerst de uh, go even dreigend, dat een corner uh, afvallende bal was voor, uh, uh, voor mij, uh, Cordoba. Als ik me goed herinner, ik kon er volop de vertoffel nemen, alleen raakte hem belauwerd, waardoor hij uh, nog uh, voordat hij de 5-meterlijn haalde al uh, gestuurd werd. En Vasen doet dit ook weer niet heel slim, speelt de bal uh, terug. Terwijl hij zo naast de 16 neemt hij de vrije trap en speelt wel wat terug in, uh, naar Meulensteen. Die zelf uh, dan in de 16 staat en die wordt onder druk gezet en het goal is dan natuurlijk helemaal leeg. Het is uh, niet slecht, maar goed, het loopt er goed af. RKC speelt uh, prima, toch al een paar keer een mooie actie gezien van en Ook uh, RKC had een corner uh, die genomen werd door Buter. Die uh, corner kwam geen echte dreiging, alleen uh, in de tegenstoot daarna uh, was het uh, RKC wel echt dreigend. Alleen uiteindelijk kwam het niet tot een schot. Kooij probeert veel druk te zetten, alleen dat uh, betaalt zich nog niet echt uit. Uh, Meulenstenen toebehoudend uh, achterin uh, rustig. Uh, en uh, maakt het tot nu toe nog uh, geen foutjes toe, maakt het niet lopen. Kan hij het Niels net niet bereiken, alleen via via komt hij bij Van der Venne. Die kan ook net niet de Niels bereiken, Anita net niet opkaart. En zo is het de hele tijd net niet. En dan uh, moet uh, Toeba gaan verdedigen. Cardona aan de rechterkant, Toeba doet dat heel makkelijk en gaat uh, toen nog even dol. En zo kan uh, Vaas de bal uh, rustig pakken. En uh, die in een wedstrijd uh, toen uh, in Deventer, die zal menig uh, RKC nog wel herinneren, die uh, 4-5 promotiewedstrijd. De enige overbleven RKC'ers uh, na die wedstrijd zijn uh, uh, Faase, Kari, Meulensteen, Mulder en uh, Bakari. Zij zitten nu nog bij de selectie. En uh, vier daarvan dus uh, ook vandaag in de basis. Hier van der Venne nou, op kaart toe. Die staat op randje 16 met twee spelers verkoord om zich heen. proberen. de Niels te bereiken, alleen dat gaat uh, lastig. En uiteindelijk sluit Bank uh, uh, uh, voor een speler van Ahead dat die even aan toe moet komen is dus die speler. En niet lacht nog even loopt uh, een beetje lastig. Alleen uh, staat, uh, staat er wel. Dus dat is uh, goed nieuws voor uh, RKC. De laatste keer uh, dat RKC won trouwens, was die 4-5 ook. De, uh, 28 mei 2019, de uh, laatste keer dat RKC wist te winnen van de Ahead Eagles. En uh, zij zijn uh, op zich prima aan het uh, seizoen begonnen. begonnen wel stroef met. Uh, een vriespartij tegen Heerenveen en fijn ook, maar daarna wonnen ze van Pek en Sparta. Sparta speelde toen wel met 10 man en Pek zat laatst, dus we zeggen niet heel veel hier, maar Kari kan er net niet bijkomen. Ze hebben ook al twee keer dik verloren Go Ahead, 5-0 -no van AZ en 5-2 van Cambuur. Hier Go Ahead, weer uh... Hij gaat aanvallen nu, hij gaat allebei de kanten op. het is dus, uh, Cordoba die hier naar beneden wordt gewerkt, uiteindelijk ik wel de bal nog kan houden en die hier de bal naar de rechterkant. En die wordt gekocht. alleen naast, alleen die niet op de achterlijn. Uiteindelijk komen echt de spullen die wegwerken. Goed nog de ballen, asiel is er goed tussen, ligt nu ruimte bij RKC. Het is 3 tegen 3 is opschieten. Het is nu al 5 uh, tegen 3, dus dat is uh, jammer. Mm. Op kaart aan de rechterkant. Bakari komt wel bevreden op kaart. Schiet zelf maar. Uh, op zich een schoot schoot alleen miste... Uh, wat uh, diepte en daardoor in de handen van uh, Weinregaan, die uh, toch alweer uh, zijn derde vierde bal uh, in de handen heeft. En dus uh, waarschijnlijk wat meer aan de bak zal komen deze avond. 12 minuten gespeeld, 0-0. En dit is dan ook meteen de laatste plaats van langs de webpurging. Wij zijn er volgende week weer met een normale uitzending. Daarom meer voetbal met Flin van ook bij Peter Sterrenburg in Peters Platenbrad. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week en uh, tot de volgende weer. We'll Heel even naar vriend van Moog. Dat is een doelpunt. Ja, Goethe Eagles uh, scoort uh, eigenlijk uh, uit het niks. Lange bal uh, van rechts naar links. En wie uh, dat zegt kan je zien, maar het is uh, Cordoba die uh, scoort. Voorzet uh, of lange bal vanaf de middenlijn uh, rechts naar uh, helemaal de linkerkant. Uh, en die bal komt in één keer voor en uh, Cordoba kan uh, ja, niet vrij inlopen. Alleen uh, wordt het toch niet heel lastig gemaakt. Die kan hem zo uh, vanaf een randje 5 meter denk ik uh, binnenlopen hier met de rechterhoek fase, kon hier niks aan doen gewoon uh, uit het niks het uh, doelpunt voor uh, go Eagles uh, of het terecht is, uh, weet ik niet echt ik denk het het niet, maar ook. goed uh, het uh, RKC is al hier weer bovenop gekomen, hadden ze juist wel een paar kleine aanvalletjes met de opkaarten in, uh, in de hoofdrol, alleen uh, creëren nog geen echte grote kansen 0-1 dus hier na 16 minuten spelen in het uh, Mannenmaakstadion Dankjewel Flin, 0-1 dadelijk kijken of het, uh, ja, of het weer in kunnen halen We'll see you